Mensenrechtenverdedigers zijn, zelf, steeds vaker doelwit van aanvallen geworden en hun rechten worden in vele landen geschonden. De EU acht het van belang om te zorgen voor de veiligheid van mensenrechtenverdedigers en de bescherming van hun rechten. Mensenrechtenverdedigers zien zich bij hun activiteiten vaak genoodzaakt kritiek uit te brengen op regeringsbeleid en regeringsmaatregelen. De regeringen mogen dit echter, niet, als negatief vervaren. Het bieden van ruimte voor een onafhankelijke benadering van een vrije discussie over regeringsbeleid en regeringsmaatregelen is een fundamenteel principe. En is een beproefde manier om het niveau van bescherming van de mensenrechten te verhogen. Mensenrechtenverdedigers zijn personen, groeperingen en maatschappelijke instanties die universeel herkende mensenrechten en fundamentele vrijheden bevorderen en beschermen. Verdedigers van mensenrechten streven naar de bevordering en bescherming van burgerlijke en politieke rechten en de bevordering. Bescherming en verwezenlijking van economische, sociale en culturele rechten. Hoewel de eerste verantwoordelijkheid voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten bij staten ligt, erkent de EU dat personen, groeperingen en maatschappelijke instanties al een belangrijke rol spelen bij de bevordering van de zaak van de mensenrechten. De activiteiten van de mensenrechtenverdedigers omvatten. Het aanleggen van documentatie over schendingen. Het helpen, en of, adviseren van slachtoffers. Het bestrijden van de cultuur van strafloosheid hierop gericht is systematische en herhaalde schendingen van mensenrechten en fundamentele vrijheden toe te dekken. De richtsnoeren mensenrechtenverdedigers voorzien in stappen van de Europese Unie ten bate van mensenrechtenverdedigers die gevaar lopen en stelt praktische middelen voor om mensenrechtenverdedigers te steunen en bij te staan. Om voor deze richtsnoeren het begrip mensenrechtenverdedigers te bepalen is uitgegaan van de vigerende tekst van artikel 1 betreffende de rechten en verantwoordelijkheden van personen groeperingen en maatschappelijke instanties voor de bevordering en bescherming van universeel herkende mensenrechten en fundamentele vrijheden van de VN. Die bepaalt dat, in ieder, uitdrukkelijk in ieder, het recht heeft om individueel en in samenwerking met anderen, in eigen land en internationaal de bescherming en verwezenlijking van mensenrechten en fundamentele vrijheden na te streven, en, te bevorderen.